In een plaats waar je niet op zit te wachten. Oh, ja, dat, dat kan. De power station met natuurlijk mensen van Chic Burner Edwards en is volgens mij zaten daarin in de ook nog. Eh, uh, andere man. Oh nee! Ik zit er niet in. Kan ik niet zo af voor de geest halen wie erin zat? Uh, Powerstation dus. Sam lijkt het had. Het is zaterdagmorgen, het is 28 juni. Wat gebeurde er allemaal op 28 juni door de jaren heen? Vertel eens. Ja, ja. ja. Zal ik hem dan maar vertellen over die Adolf Sachs? Adolf Sachs, ja. ja. Oh ja. Wat had hij gedaan? Ja, hij had in Frankrijk van wie het patent... op een zes jaar eerder door hem uitgevonden blaasinstrument. En het werd toen voortaan de saxofoon genoemd. Oh ja, oh ja. Ik wil ik even de saxofoon laten horen, toch? Oh. Oh. Goeie horen, Ja, precies. Ik vind het een romantisch instrument, dat kan niet anders zeggen. Ja, het is, ja... Ik ken die Dulfer. Goed, ja, wat meer door de jaren heen uh, kan ik je vertellen... dat prinses Beatrix verlooft zich met de Duitse diplomaat Klaus van Amtsbergen. Paleis Soestdijk, 28 juni 1965. Tot het Nederlandse volk spreekt Haar Majesteit de Koningin. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde... u nu zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix... Met de heer Klaus van Amsberg. En dan krijg je nog heel veel verhaal over dat ze. Ja, ze snapt de gevoelens ook wel, want ze was een Duitser. Ja, ja. Maar toch hebben we er goed over nagedacht. En het is de perfecte partner. Het is, het is vanuit haar hart heeft ze gekozen. En prinses Christina, die heeft keurig tien jaar gewacht. Maar op ja. dezelfde datum. Ah, ja, Ongelooflijk. trouwt zij met de op Cuba geboren. George Guillermo, maar, maar... waarbij ze afstand doet van al haar aanspraken op de troon. Ja, Christine. Dat was de, Christina. Die, die de, de... heette vroeger Marijke, Marijke, omdat ze werd gepest omdat iedereen zei... Marijke, die kan hier goed kijken. Wat oh, was Christ... het daarom? Was Christine, maar die kon toch niet goed zien? Ja, dat maakt dan niet uit. Nee. Bij hun vertrek van Paleis dijk naar het stadhuis van Bayern wordt prinses Christina en George Guillermo... door het voltallige paleispersoneel uitgeleiden gedaan. Het was wel altijd de vraag, zeg zeg van... Het was echt een beetje een lelijk eentje, ja. Marijke... Christine, sorry, Christine. En ja, dan toch een mooie man trouwen. Zal hij dan ook voor het geld gedaan hebben? Ja, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Maakt ook allemaal niet uit. Voor oh, de, de eer, de macht, de power. Hè? Ja, ja. Zo werkt het Oké, okay, andere Ja, dingen. wat ik wel leuk vind, ja, ik weet dat je er niks in hebt, maar Kathleen Aars heeft haar laatste optreden bij de meidengroep K3 tijdens <laughs> het Studio 100 Zomerfestival in Ahoy. En toen kreeg je daarna natuurlijk gewoon K3 van K2 wordt K3 en dan kreeg je die hele, oh, ja. doe al die shows en zo. Dus dat vond ik wel grappig. Ja. Ja, het is waar. Uh, Stalin gooit het Joegoslavische uh, van Tito uit het uh, communistische blok. Ja, Stalin. precies. Nou, ja, precies. Nou, nog andere dingen zijn onder andere. Uh, jeetje, jeetje moet er even bijpakken. Ik heb het gisteren op die moeten nou, lezen. Ik heb hem, hier kun je ook kijken. Ja, oh ja, dat is makkelijker eigenlijk. Ja. Nou, wat ja, je, ik, de, uh, ja, Zal ik doen we? Ja, In België is in 1932 wordt de eerste taalwet in stemming gebracht. Het is natuurlijk een tweetalig land. En dan was het zo, zijn ze nou verplicht of niet... om als je eenmaal van uh, Wallonië naar Vlaanderen gaat... om daarna, uh, dan was het zo van... dan moest het daar in het Nederlands gezegd worden... wat, wat het volgende station was. Ja? Dat soort dingen allemaal. En dat, uh, dat schijnt dus ook, dat, dat vind ik dan wel grappig... dan zag je ergens dat er een uh, rechtszaak was geweest. En uh, die werden terechtgesteld voor een moord op een weduwe... zonder dat ze één woord van het proces verstaan hadden. En later bleek nog dat ze onschuldig waren, ook een beetje. Oh. Ja. En, want dan, ja, dan werd het gewoon in het Frans gedaan, terwijl zij Vlaams waren. En uh, ja, ze zijn daar gewoon uh, flink mee bezig geweest met al die wetten. Ja, dat, dat, dat kan je nog verwachten. Dat gebeurt allemaal nog in België. <lacht> ja. ja, precies, het gebeurt allemaal nog in België. Uh, we kunnen nog even hebben over de mensen die jarig zijn. Hendrik de Achtste van Engeland... Die uh, was, was jarig op deze dag. In uh, 1491 was hij geboren en uh, stierf in 1547. Oké. Okay. Ja. Degene die ook jarig is, uh, Paul-Pierre Broca. Broca is bekend geworden door zijn ontdekking van uh, de, de, het spraakcentrum. En dat werd later het Broca Centrum in de hersenen. Dus bij zeg maar de frontale kwap zitten daar. Ja, ik zie het zo vol me. Wow. En het was een hele aardige man. Ook al had hij ontzettende informatie in zijn hoofd. Dat je denkt: nou, die moet echt wel even van een bepaalde soort hoogte afpraten. Nee, hij was een heel aardige man. Hij heeft heel veel dingen gedaan, ook eh, omtrent het, het kankeronderzoek. En dat, uh, dat spreekt nu momenteel natuurlijk weer uh, boekdelen... omdat ze weer een nieuw soort planten uh, moet je planten in je tuin. Om, uh... Die wietplanten, hè? Was nee, het is de tuxa, geloof ik, heet het. Oh, okay. Tux, de okay. taxa, de tuxa. Maar goed, die moet je planten en uh, dat schijnt ook weer helpen tegen kanker. Maar goed, okay. deze man is dus jaar, uh, is geboren in 1824 en in 1880. Oké. Okay. Vandaag is ook de geboortedag van Wim Sonneveld. Ah. Hij was van 1917 en hij is overleden in 1974. Ja, onverwacht ook toen, hè? Ja. Dus heb ik ja. En hij hield me vol natuurlijk dat hij uiteindelijk geen homoseksueel was. Maar hij is ook niet oud geworden, hij is maar 57 geworden. Ja. Het wel de eerste aidspatiënt patiënt geworden, ja, ik weet het niet hoor. Nou, dat weet ik ook niet. Hij was voor mij iets met zijn hart voor Oké, Verder, even kijken. Albert Heijn. Albert Heijn. Al niet Albert Heijn, maar. Aribert Heijn. Die Joost rechtsnaast Ja, die. Heijn. En uh, dat soort dingen moet ik nooit lezen. Maar ja, dan word je er toch wel ingedronken. Dat was de nazi arts Die in allerlei concentratiekamp allerlei uh, experimenten uit, uh, uitvoerde. Hij werd ook wel dokter Dood genoemd. Oh. Ook wel mini-mengelen werd hij genoemd. Wat hij allemaal uitgevogeld heeft. Ik ga het niet noemen, want het is te gruwelijk voor woorden. Maar uiteindelijk was het een beetje onduidelijk of hij nou, zeg maar, dood is aan kanker. Of uiteindelijk dat hij nog uh, heeft geleefd tot ergens in de jaren negentig. En dan misschien jaar. dood gegaan aan schuldgevoel, misschien. Hè? Laten we hopen, maar wat hij ja, uitgevogeld heeft. God. Ik ja. zie trouwens ook dat Mel Brooks, de Amerikaanse filmacteur en producer... Het is ook zijn geboortedag, hij leeft nog, maar hij is van 1926. 19... is huh? zo oud, Mel is... Brooks. Mel Brooks had ooit een hitsingeltje met dit. Hier had hij ooit een hitje oh, mee. ik had een ander in mijn hoofd. Herken ja? je hem? Jij ken hem van films. To dit was een van zijn leukere platen met de knipoog naar Hitler namelijk. Oké. Okay. Uh, nog meer? Ja, jij ja. had toch volgens mij... Karin Bloemen had je Oh, Karin Bloemen. Genoemd, hebben we hè? We Die was... is van 1960... Dus die wordt vandaag 54. Karin Bloemen, nou ja. Klein stukje nog dat ze Zuid-Afrikaans spreekt. Je moet er van houden van Karin Bloemen. Sommige stukken zijn wel geniaal. Andere stukken denk ik er altijd slap voor woorden. Nou, ze was, vroeger was ze met, uh, met die ene dame, Adelheid Rozen. En dan zaten oh, ja. ze samen in, uh, in een band uh, met, met uh, Erik. Voor mij Nee, nee, nee nee, nee, nee. Maar de, de, de was een, een, een, met z'n vieren waren ze al. Yeah. Ze hadden allerlei stukjes en zo. En alle vier zijn ze heel erg bekend geworden in Nederland. Aardig van de heet van Rozen lijkt Adel me wel Heid die wel Rozen, Ja, ja die, die houd je wel scherp. En verder is het ook de dag dat Pluto werd ontdekt. In <gat> welk jaar was het ook alweer? Ja. Het, ja. Uh, dan moeten we even naar de geschiedenis gaan? Pluto, Pluto, Pluto. Pluto, Pluto, Pluto werd ontdekt. Zie je dat ja. ergens? Ja, ik zie hier. Uh, 19. Ah! Ah! Ah! We zijn hem even kwijt, jongens. Nee, dat, volgens mij is dat wetenschap. Moet je naar beneden gaan. Daar staat het bij, volgens mij. Wetenschap. Ja, ontdekking, ontdekking van een vierde maand bij het dwergplaneet Pluto. Ah, Pluto. Ja. Ja, Pluto. Ja, leuk hoor. Ja, bent... Oh, maar dat is van 2011. Wow, are, ja, dat is maar heel kort. Boy, what a dream place. Vier maanden, hè? Vier maanden. Ja. En wat ook wel leuk is, dat in 1965 was het eerste commerciële telefoongesprek... via de satelliet de, tussen Europa en Amerika. Ja. Dus dat is eigenlijk pas 50 jaar geleden zo'n beetje. Dat is nu niet eens zo lang geleden. Nee. Goed, zover door de jaren heen op 28 juni. En volgende week natuurlijk weer de ander die plaat hadden we al gehad. Ah. <laughs> chaotisch. Is. Wat is de programmaleider? Ja, die is er vandaan. Hier, Barkers. Even rock'n'roll op de vroegemorgen om wakker te worden. En door te kunnen. De uh, Stripes, Blue Collar Jane. Blue Collar Jane lives in 54. Always got a tecum when she knocks upon my door. town, never wears her hair up because she's always dressing down, you got a four wheel drive, you know that's how she gets around, we'll call her j my girl, you knock me to the ground, now we could be.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 Geen saxifo, dit. Adolf, sax zit hier niet bij. Nee, ik weet niet wat het is, maar. Wat een, wat een Zoutje pleuren, zijn hier op de vroege morgen. Daar zit ik echt niet op te wachten. Leuk plaatje van de White Stripes. Nee, niet de White Stripes van Jack White, maar de Stripes. Verwarrend, zeer verwarrend. Zeker als we alles weer van die wilde muziek maken. Het is uh, zaterdagmorgen 20 minuten over 9, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Het karbietschieten wordt vandaag als vijftigste Nederlandse traditie... toegevoegd aan de indrukwekkende lijst van officiële culturele erfgoed. Het is te bizar voor woorden dat je denkt van... hé, wat is dat voor raar? Ik bedoel, waarom zou je dat toevoegen aan cultureel erfgoed? Ik bedoel, we zijn tegen het vuurwerk dat ze allemaal... En op één plek op, in het centrum van, van de stad moeten worden afgestoken. En nu gaan we schieten, Gaan we ons cultureel erfgoed vast laten Wat is dit voor iets raars geworden? Hey, er is niks aan, nee. aan dan. Nee. Is geen bond, o, o, nee. het is geen pot. Nee, het is karbietschieten. Ja, nee, dat nee. mag er allemaal, zeg. Hé, wel een Maar goed, zelfs dan. Wat is er nog meer uh, echte uh, Nederlandse tradities? En onder andere koning in de dag. Alle zielen. Zeg maar niks. Nou, ja, dat is uh, toch wat je... Uh... Verkleed langs de huizen, loopt tegenwoordig. Is dat alle zielen? Alle heilige Azielen. Halloween, Halloween. Oh ja, oh, dat is het beetje. Houtsnijwerk, ja. Fries hout snijwerk. Uh, wat is er meer? Uh, Sint Maarten, Staphorster, stipwerk. Het beroep van de Molenaar, de Nijmegse Vier Dagen. Oh, en diverse ook bloemenkors. Het is een gigantische lijst, er staat niks: één boom van aan of zoiets, maar het zijn allemaal belangrijke dingen die moeten beschermd worden. Ja. Nou, ik denk dat de karbiet schieten, dat dan niet echt heel moeilijk ja, is om dat te beschermen. maar dan mag je ook, moeilijk, je, is om mag je ook te niet beschermen. meer kloot schieten, hè? Nee. Dat is ook een sport, hè? Dat je gewoon uh, die schijf in de lucht gooit en die worden dan een stuk gespoten. Misschien is het wat als die uh, John Kloot Junker daar, dat dat zijn taak is. Dat hij dat allemaal een beetje in de gaten houdt. Oh, dat houdt. is kloot ja, schieten. Ja. John Kloot schieten. Ja. Uh, Dit ja. ja. is misschien wel een John claude schieten. Vindt... Oh, oh, ik vind heb jou, heel leuk. Hé, wel... hey, die premier van de... Uh, Engeland wil het graag op voor zijn rekening nemen... om op kloot te schieten, denk Dat heeft natuurlijk de afgelopen dagen ook al een paar keer gedaan, natuurlijk. En dan weer leuke berichten die weer kan melden wel uh, nou ja, zijn. Ik zie eigenlijk, dat is een iets minder leuk bericht... maar dode eigen hond of kat is vanaf dinsdag strafbaar. Nou, je mag tegenwoordig helemaal niks meer. Maar kavia's, ratjes, haar, goudvis en andere huisdieren... mogen nog wel steeds door een baasje afgemaakt worden. Ja. Maar de Koningin-Sofia-vereniging is kwaad. Ja? Heeft dus echt een brandbrief aan de staatssecretaris gestuurd. Want ja, de dieren die het vaak slachtoffer van wanpraktijken zijn blijven vogelvrij. En regelmatig worden ze echt dode huisdieren gevonden. En als ze een kist dode kavia's vinden... kan de politie daar helemaal niks tegen doen. Van dierenleed of wat dan ook. Want je, want ja, je kan alleen... Als er sprake is van mishandeling... Ja, maar weet je wat het ook is? Ja? Hè, de dode en zo is strafbaar. Ja? Maar als jij dus inderdaad uh, kavia's houdt... Sorry, et cetera, of gewoon dieren... Ont, uh, hoe weet het? Kippenlegbatterijen mogen wel? Ja? Dat, is, dat is ook mishandeling. Ja, en ik bedoel, ik ben pas geleden... was ik zomers aan het vissen... Maar deed hij toe? Dat deed hij een worm deed hij aan, aan een ah, haakje. Nee. Mag ha! oh, ja. dit wel? Wat, wat, wat, wat erg? Moet ik de politie er niet bij halen? Moet ik hem niet aangeven? Ja. Dat is een heel bakje met worm had hij. Dat is ook het begin van die film van Shark Tale. Hè. Dan zie je zo'n wormje onder water. Ja? Dat hij bijna uh, stikt. Omdat hij uh, dat, dat bijna verdrinkt. weet je. En dan komt die shark komt eraan. aan. Ja? echt het geluid van... En dan blijkt dus ja? dat hij zo'n hi zegt. Die dan, en dan haalt hij hem los. Ja. ja. <laughs> Ja, heel spannend. Oh, wat spannend. Als je maar inzoomt kan je, echt, kan je alles heel erg maken en spannend. Ja. Nou goed. Uh, ja, het is, al, het is natuurlijk allemaal wel goed bedoeld. Je kan alles beschermen, maar het moet vanuit de mensen zelf gaan. Dat je zelf met je logisch naar denk je nou nee, dit zou eigenlijk een beetje te gek zijn. Een spin doodtrappen, een doodmappen, kan allemaal nog wel. Maar als het toch echt groter wordt dan een hand, moet je misschien denken van. Ja, nee. Ja, dus eigenlijk ook de maatregel uitbreiden tot alle huisdieren, ook met het oog op bepaalde fokkers. En dat vind ik dan inderdaad ook wel mensen die inderdaad dieren fokken en uh, van die fokfarms en zo. Dat, dat schijnt heel erg te zijn. Ja. Dus uh, ja, ik, ik snap ook niet dat mensen ook daarin meegaan. Dat ze allemaal, ook wel leuk ook, is dus het gaat een rondje. dan kost er wat. Moet je maar eens kijken waar ze vandaan komen. Hoe dat is waar, is het. Mo ja, inderdaad. Misschien kan je een hond huren ergens voor een tijdje. Ja. En tegenwoordig heb je ook allemaal van die computerhonden. Robots. Ja. Die kan je ook. Uh, dat, dat dus een wel... extra koor, die zijn extra want die zijn hartstikke duur. Ja. Ja, goed. Nou, zover even de dingen die ons verbazen. Ja, fly like an eagle. Zou dat kunnen zijn? Ha, mooi even niet natuurlijk. Het begin leek er echt als twee druppels water op gewoon. Het is de nieuwe single van Come Closer. Rush Midnight. All you want is closer, So close You're up and the night sets in Where does she come from? Where are you going? Turn your back she'll you in These are heart not scared the other structure fade away oh. Vinden met deze muziek. Come closer. Het is namelijk uh, Midnight Rush. Het is het nieuwe... Nee, Rush Midnight. Ik draai het om. Uh, het is een nieuw bandje. En, uh, die hebben weer eens een single uitgebracht. Ik vind het uh, geheim. Uh, het is grappig op zo'n zaterdagmorgen. Het is bijna half en om half altijd even het Zandvoortse berichten. En nu hebben we ook weer een paar berichten voor je klaarstaan. De Hattelstraat is uh, van, uh, van donder... Nee, van woensdag op... Uh, ...donderdag schoongeveegd door de politie. Ja, precies. Ja. ja, ja. Ja, ja. Rustig, maar. Geen paniek. Maar goed, het, twee mensen hebben ze aangehouden van 29. Die worden verdacht van een vechtpartij. De vechtpartij was ontstaan in een gelegenheid. In de Haltestraat en zet is dus gevoerd op straat. Drie mannen raakten slaags met elkaar. Een van de mannen, een 53-jarige Zandvoorter, is hierbij gestoken in zijn lichaam, niet in zijn tas of in zijn hond, maar in zijn lichaam. De omstander die de ruzie wilde stoppen, is Stevens gewond geraakt en uh, is naar het ziekenhuis uh, vervoerd uh, met een hersenschudding. Tijdens de aanhouding gingen meer mensen zich ermee bemoeien. Ja, ik zeg dat. Rot rottig op met die politie. Al dronken mensen kan je echt totaal niks mee beginnen. Want het is echt te afschuwelijk voor woorden. Je zou bijna gewoon het leger erop in moeten zetten en je van, hey. Twee seconden, als je niet stopt. Zal ik eens even ruimte maken voor die politie? Ja, het is zo bizar ja, gewoon. Zo is dat. En het lijkt wel of nou ja. iedereen via zijn mobieltje zijn eigen waarheid ophaalt. En zegt: Nou ja, dat is helemaal anders gegaan. En jullie met zo'n pakje denken zeker dat je je kunnen vertellen hoe het hier zit. Nou, ik woon in de stad, we gaan maar niks meer aanmaken. En nou ja, zondagavond gaat er misschien weer precies hetzelfde gebeuren. Want, want dan uh, speelt Nederland. Oh ja. Maar uh, de zomermarkt, die zondag uh, dus het geval is, de hele dag. Uh, die stopt dus eerder. Want uh, omdat de markt en de wedstrijd elkaar qua tijd en locatie overlappen... is een overleg met de organisatie van de markt echt... Uh, en de gemeente besloten dat de kramen eerder gaan opgeruimd worden. Zodat uh, iedereen op tijd naar huis kan en zo. Ja, nou, goed idee. Ja. En uh, het is ook afgelopen donderdag... is de bouw van de nieuwe Sofia in Zandvoort officieel gestart. Aan een Groenhof worden 28 sociale huurappartementen... en 20 eensgezinswoningen gerealiseerd. En samen met de betrokken Zandvoorters... Dus, uh, hebben wethouder Hans Cohen en de directeur Wonen... van de kei, Lidy van der Schaft, op deze dag de eerste paal geslagen. En uh, bijna alle eensgezinswoningen zijn al verkocht. En volgens de huidige planning start de bouw van de eensgezinswoningen... in oktober van dit jaar. Dus nu worden, nu worden de flats gebouwd. Ja? En in, uh, in, uh, in oktober krijg je dan dat de eensgezinswoningen gebouwd gaan worden. Ja, ik vind het mooi. Ja. er is, uh, ja, is echt zoveel nieuws in Zandvoort. De laatste jaren zijn zo fanatiek bezig gewoon. Ja. Uh, nog meer politieberichten? Ja, precies. Ja, precies. Druk nog maar een keer op een knopje. De politie heeft zondagavond 22 juli een 42-jarige automobilist uit Zandvoort aangehouden. De man had rond 7 uur s avonds een verkeersongeval veroorzaakt op de Valenweg. Hij, uh, uh, yeah, hij was daar met drank, achter, drank op achterstuur uh, gaan rijden. heeft dus een uh, aantal mensen aangereden. Uh, die weer op elkaar knalden en zoiets. En hij is doorgereden uiteindelijk. En bleek dus dat hij op de achterbank van zijn eigen auto nog een kind had zitten. Oh, ja, ja, ja. Dus het ja, ja. is een echte hele... Nou ja, goed, uiteindelijk hebben ze hem aangehouden. En onverantwoordelijk dus, gedrag. Onverantwoordelijk gedrag ook gewoon. Dat je denkt, ja. van, nou, oké, okay, dat je nog alleen in de auto kan zitten... kan ik me voorstellen dat het dat fout is gaan. Maar je hebt nog een kind op de achterbank zitten. En dan nog gaan rijden. En dat loopt er nog uit de hand dan ook. Nou, de politie is op zoek naar getuigen die er iets van hebben gezien. Ja. Uh, nou ja, meld je even. Heel Volgende week uh, vanaf 5 juli starten de populaire muziekfestivals in Zandvoort weer. En uh, de spits wordt dus afgebeten door een aantal bekende en dj's... met als thema Dancing in the Streets. En uh, je hebt nu echt een hoofdrol voor DJ Raimundo. Het is op drie podia in plaats van alleen het Raadhuisplein. En de programmering op zaterdagavond schijnt echt spectac spectaculair te zijn. Want op podium Janks heb je DJ Raimundo, DJ Sheep, DJ Ricardo Molina... Je hebt een podium midden van de Haltestraat... en je hebt volgens mij nog een ander podium... aan het eind van de Haltestraat waarschijnlijk. Dus nou, dat gaat gezellig worden. En als je meer wil weten over festivals... dan kan je dus op de evenementenkalender kijken van VVV Zandvoort... en op Facebook Muziekfestival Zandvoort. Oké. Okay. Nou, nog wat tips in de uh, Zandvoortse krant te lezen... over hoe je met uh, buren om moet gaan. Want iedereen gaat natuurlijk momenteel met dit weer naar buiten. Gaat barbecue, doet het raam open, uh, zet er dus een muziekje op. Nou, wat tips. Let op muziek uit openstaande ramen. Probeer in wensen te spreken, niet in... Klachten. Zet de barbecue zo neer dat de buren geen overlast hebben van de rook. En misschien zijn ze wel op dieet. Dan is het helemaal irritant, gewoon natuurlijk. En als je nog uh, buiten zit, denk dan even: uh, ja, jij zit tot laat uh, s'avonds lekker met een wijntje te lallen. Maar iemand anders gaat misschien om uh, 7 uur s'avonds onder bed. Want je moet uh, nachtdienst in, bijvoorbeeld. Ja, dat dat zou kunnen. Dat dus kan. hou er rekening mee als het nou echt niet gaat. Want heel vaak wacht je te lang met het in gesprek gaan met je buurman. Uh, Praat sowieso wat vaker met je buren. Dan is de drempel wat lager. En als uiteindelijk, uiteindelijk dat allemaal niet lukt... kan je altijd nog maar een bemiddelaar gaan. En, uh, kijk even in de krant voor de nodigde. Uh, oh, hier buurtbemiddelaar. Apenstaartje meerwaarde.nl Kan je daar kijken voor uh, iemand die je helpt... om met de buurman om te gaan. Zo is dat. Spreek uit ervaring. En ik ga gelijk even een muziekversie van Zandvoort Lijken. ja. Okay. En dan moeten we moeten nog even kijken hoe we die dan bij ons uh, ja, Facebook erbij kunnen doen. Hè? Social uh, dingen is uh, belangrijk. Uh, ja. tijd, nee, ik zou uh, Jolande keus even starten. Ja, vandaag. ik had Robbie uh, Williams meegenomen voor vandaag. Hij was toch weer een beetje nieuws de laatste tijd. En ik vind uh, toch dat nummer Let Me Entertain, vind ik altijd wel erg leuk. Dat is uh, nummer vier of zo. Nummer vier, dan gaan we uh, Precies. Uh, ik zit te denken wat je En dan denk je, vragen. waar is die cd, Ben ik nou weer kwijt. Maar, uh, hij is, hij is zwart hier hele bovenkant, dus het valt gewoon niet op dat hij in het zit. Maar wij werken nou, nog met cd's, zo altijd... ouderwets. Ja, het grappige is, jij hebt altijd wel oog voor zwart. Ja. Hè? Maar de zwarte man valt jou toch altijd wel uh, instantie <laughs> wel op. Ja, sorry. Uh, ja, Let Me Entertain You, Robin Williams, de Jolande Geus van deze week. We're here now. Alle dingen stoort me erg. Let me entertain you van natuurlijk Robbie Williams. En uh, heeft hij al die tweede cd'en rondtrent uh, Frank Sinatra uitgebracht. Was hij was natuurlijk ook zelf helemaal gek van Frank Sinatra. Hij heeft ooit een cd erover uitgebracht. Toen zei hij van, ik ga toch eens, nog zo'n cd'tje uitbrengen. Dat is misschien best wel grappig. Ja. Een beetje dat, dat lekker relaxe muziek. Weet je wel. Uh, ja, dat is natuurlijk een hele oude meuk. Als we het toch over oude meuk hebben. Ja, het triest bericht vandaag in de kletskant van Nederland. Mevrouw Egbertje luistert de Vries is 111. 3-1? Is dat niet de duivelsgetal? Nee, het nee, waren er zes, oh, he? 6. zes, hè? Dit is een supergekke getal. Ja, 3-1 is er gewoon. is dat oudste... helemaal te gek, dit? die is, te... is te gek gewoon, zeg maar. <laughs> ja. Die uh, zegt... Zichte... Oh, wat ben jij oud, zeg. Ongelooflijk, 111 jaar oud. Uh, ze is de oudste ook van Nederland. En moet binnenkort toch verhuizen. Het verzorgingshuis uh, De Molenhof... aan de hoofdweg in de Drentse dorpen Havelten. Is namelijk... Uh, ja, dat moet, moet weg. Ja... Deze allemaal oude meuken ook al, kan het gewoon niet weg? Dus nou moet ze toch nog verhuizen. En haar dochter, die is op die die 70, op die oh. leeftijd moet ze nog verhuizen. Ze hebben het uh, nieuws aangehoord: zeg maar, Hè, waar moet ik naartoe dan? En ze nou nah, Het is toch belachelijk, moet ik weer verhuizen? Dus, Wordt het ja, bejaardenhuis opgeheven? Ja, ja. ja, ik dus, vind, ik vind uh, het schandalig. Nou ja, die, die dochter zegt: waar, Mima Smit, waar, waar moet ze naartoe? Nou, Mima, ik weet het wel. Maar denk je zelf waar ze naartoe moet? Tussen zes plankjes? Nee. Oh. Eh, die graasje. Verbouw die graasje maar eens even. Oh ja, ja, dat schijnt wel vaker te gebeuren. Ja. Mensen... ik zou zeggen, moeder komt gewoon weer te uitwonen. Ja. En die uitkering die je hebt, nou, dat snap je natuurlijk ook wel. Hè. Als je met z'n twee in één woning koopt, dan, dan moet je die uitkering voor een gedeelte inleveren natuurlijk. Zo zit je dat nou ook weer. Ja, dat is de toekomst. Ja, jij, dan moeten die oudere mensen gewoon. Uh, weet je, de... kunnen ze weer niet wegdoen? Er zijn er ook zoveel van. Echt? Dus wordt dat ja. de mentaliteit een beetje van Nederland? Ja, ik weet het ook niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik bedoel, we worden allemaal een keer oud en dan zijn we zelf ook uh, aan de beurt, weet je. Dat, uh, dat vind ik altijd wel een beetje eng, hoor. Ja, want ik werk momenteel bij een stichting in Noord-Holland. En die zeggen ook, ja, we willen de jeugd uh, een kans geven. Dus we gaan voor jongen. Uh -huh. Dat betekent? Dat jij te oud bent. Dat de ouderen eruit gaan. Oh ja, ja, leuk. En komen er meer jeugd? Nee. Kies de jeugd dan voor de zorg... Nee, maar die niet denkt echt, al hè? even na, denk ik. Dus je bedoel... gaat verdamme, ik ga een beetje oude billen wassen. Echt, ik heb echt wel iets beters te doen op een schermpje te kijken. Nee, ah. dus je snapt het al, het is een beetje raar. Maar goed, sterkte, echt bedje. Een eigenwijze naam vind ik <coughs> Echt Bert. Bertje, ja, dan Echt weet je, eigenwijze, Echt, hè? eigenwijze. Ik naam heb daar nou een gewoon. collega die heet Grietje. Dat vind ik ook zo'n aparte naam. Ja. Maar niemand uh, vergeet die naam, want uh, het is toch wel een naam die blijft hangen. Ja, en Hans natuurlijk en hebben Grietje. wij ook een Hans op onze afdeling. Dus daardoor, als mensen Hans heten, weet zij gelijk die naam al. Hè? Ja. Dus Wat dus, een uh, idiote onzin allemaal. Ja, precies. Ja. Ja. Maar uh, er is een meisje, ja. en, uh, die woont net over de grens in Duitsland. En die wordt er voor, uh, verdacht van een 86 jarige oudere vrouw. Nee, niet oud hoor, 86 jarige oude vrouw. Ze hebben bestolen. Ze dus ja. kwam alleen even aan bij haar van... Dong, hallo, mag ik een glas water? En mag ik even naar de wc? Maar ze wordt dus geschat, tussen de acht en tien jaar. Ja. En die heeft dus gewoon echt een doosje met allemaal geld en juwelen meegenomen. En na het toiletbezoek was ze weg. En uh, ja, ze is ongeveer 1,40 meter, 40, lang, slank, blond haar... <laughs> Dus. En uh, echt zo'n schatje. En die, uh, die jat dan gewoon eventjes je spullen weg. Ja, kom op, hè. kan je dan La, niemand laat... meer vertrouwen tegen je. Ja, ja, kom op, zeg. Dat is een kind van acht, van acht tot tien. Ja. Die is gewoon een beetje bij de hand. Die is gewoon aan het spelen. En dan als oudere heb je geen overwicht om tegen te tekenen. Ah, kom hier, kom op. Doe even normaal. Die juwelier. juwelier. En, maar die ouders zaten erbij van: oh, ze steelt van me. Kom op, nou, een beetje optreden hoor nee, maar je merkt pas als ze weg is dat het weg is, dat geld. Ja, oké. Maar ik denk echt van, blijf een beetje scherp. En blijf Niet meteen denken dat het een crimineel is. Het is gewoon jeugd. die, Maar het blijft moeilijk, hè? Want de ouderen zijn gewoon inderdaad wat zwakker. En ze reageren minder snel. Ze denken niet zo goed meer na. En dan naar de hand... Het is een makkelijke pooi. Ja. Dat vind ik altijd wel eng. Ja, maar goed, ik moet het niet helemaal uit zijn context trekken... van dat het echt een zware crimineel is die met voorbedachte raden naar binnen is gestapt. Nou, ik denk het wel. Tien jaar oud. Ja. Nou, ik betwijfel het. Ik betwijfel dat het toch op een iets andere manier is gegaan. Ik geloof nog in het positieve van de mens. Oké, okay, dat is gewoon een, uh, he, een vliegende vogel van ik altijd wat. Hé, hey, een doosje. Heeft wat leuk. Daar kan ik wel mee spelen. Oké, okay, ja, ja. Zo okay. zie ik het een beetje. Oh, oh. wat leuk. Oh, dit, ja. Nou, dit, Het doosje is gevonden net over de grens, maar die welen waren weg. Okay. heel raar. Dat is wel heel raar. Ja. ja. Nee. Oh. Hmm. Of het was een heel klein meisje. Misschien klein voor de leeftijd zou kunnen. Dan is het weer iets anders. Het was gewoon een meisje van 16. Ja, dan is het een heel ander verhaal. Het vervolg horen wij nog. Dat snap je. Een beentje uit Nederland. De Kevin Costners. Dat zou je niet verwachten. Dat was echt een Nederlands beentje. De nieuwe single. Hier, plezierfijn. Come on, come on. Let's carry on. Make up to parts far too hard. Come on, come on, let's carry on. Make up to time that's lost in lies Maybe let's go. I you. Kevin Korsner, uh, League of... Huppelepuppele, dat was een volgende zingal. Ik had echt zoiets, dit is iets uit Amerika vandaan. Tot ik er een beetje in ging duiken, dacht ik, ja kloppen. Je moet wel een beetje weten wat voor bandje ze nou precies in de radioprogramma draait. Pick Up The Parts is dus van Kevin Korsner, is een Nederlands bandje. Onder Excelsior, uh, dat is het label waar ze uh, muziek maken. En onder andere zat uh, de band... Uh, uh, ach, zo'n heel bekend bandje. Momentel is het ook weer begint. Goed, zit er ook onder heel veel bekende bandjes. Staan onder contract bij Excelsior. Het is uh, kwart voor uh, tien... In het programma Toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. We hebben al hele leuke berichten nog die uh, spelen. Onder andere kan ik je nog even melden. Dat uh, de, de fietsvierdagen, waar weer van start gegaan natuurlijk uh, afgelopen week. Is uh, niet zo'n groot succes geworden als ze dachten. Vorig jaar waren er nou ook 200 deelnemers. En nu waren het er maar 175. Oh, 25 minder. 25 stuks minder. En ze dus hebben in dit stuk ook wat klezen. We hebben ze wel respect voor die kleine... kleine Kinderen die er op zijn kleine fietsie dan toch uh, tussen de 10 en 15 uh, kilometer uh, moeten trappen. We wegtrappen, ja. We wegtrappen, dat is wel, wel bijzonder. Ah, het is wel leuk. Het is, het leuk. is uh, leuk om dat weer even te doen om het hele gezin op de fiets voorbij te zien trekken. Door het mooie natuurgebied hier in en rondom Zandvoort. Ja, weet je, maar dat is het juist. Hè? Want het is altijd hetzelfde rondje wat je gaat dan. Vandaan. Dan ga je over de Zandtelaan door de Duinen weer terug. Ja. De volgende keer ga je via de boulevard en dan weer door de Duinen weer terug. Weet je? Dus, Au. Ik denk ja, vier keer hetzelfde stukje en denk van... Bah, bah. Oh ja. Boah, ja, precies, vandaar dat er steeds minder mensen erop afkomen bedoel je. Ja, als je het vorig jaar ook gedaan hebt, ja, het zijn toch meestal weer dezelfde tocht een beetje, maar het is ook leuk als je wel een leuke sparringpartner hebt, Dat je lekker kan babbelen ondertussen en zo. Ja. altijd leuk. Er waren ook wel een aantal mensen die gewoon het zo snel mogelijk de tijd wilden neerzetten. Ja. Dat ja. ja, je toch ook altijd op de fiets. Godverdruk, oh, kom op. Vorige keer uh, heb ik er een half uurtje over gedaan. Moet nu in uh, 15 minuten. De helft. Nou, dat is wel knap, ja. Ja, dat zal maar, wel er zijn. Maar er ook. is er <coughs> weer, een, weer een keer, voor de zoveelste keer waarschijnlijk op internet van... Is Barbie lesbisch? Huh? De relatie tussen Barbie en Ken komt onder zware druk te staan. Er zijn foto's opgedoken waarop Barbie erg intiem is met andere vrouwen. De pikante kiekjes zijn te bewonderen op een tentoonstelling... In de Braziliaanse, van de Braziliaanse kunstenaar Karin Schwartz. Maar de speelgoedgigant Mattel is niet te spreken over de lesbische Barbie. De zwarte heeft 24 uur gekregen om de expositie Amazing Girls te sluiten. Anders komt er een rechtszaak. Jawel. Okay. En de kunstenaar is echt niet van plan zich te laten intimideren. Barbie wordt uitgebuit door Mattel. Ze draagt een bikinipronk met haar blote buik en heeft grote borsten. En Barbie is een... En dan zegt uh, Mattel weer, maar Barbie is een heel deftige vrouw. Ze is niet blij dat ze wordt afgebeeld zoals ze niet is. We gaan een klacht indienen en hopen zo iedereen een lesje te leren. Okay. Barbie is al 46 jaar oud en ze moet gerespecteerd worden. Dat gaat er hier helemaal nergens Dat ja, Het gaat er helemaal nergens Het is weer wel dit. lekker niemendallig berichtje. Ja, dat mag je zeggen. Ja. Ja. Ja. Nou, ik vind Candy, ik ook wel ook een behoorlijke uit. Het is vandaag Nationale Veteranendag natuurlijk. In Den Haag kan je daartoe gaan. Ik wil het nog even melden. Dat het, uh, en in, vorige week was er de heer in Zandvoort. Dat viel er een beetje tegen. Ik had er iets van... Uh, geloof ik de, 10 mensen waren er geloof ik aankomen. lopen Van de 80 veteranen hebben we hier in Zandvoort geloof ik. Dus eh, mocht je denken van... Oh, ik ben ook veteraan. Eh, dan kan je, je nog melden. In Den Haag natuurlijk kan je daar nog even toe gaan. Dus er zijn allerlei leuke dingen te doen. En het is wel maf dat je dan daar allerlei festiviteiten hebt. En het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. En dan lijkt het net een soort kermis. Dan, ik weet niet. Het vreemd toch een beetje dan, lijkt mij. Ik bedoel, als, uh, ik ben mezelf... Totaal niet leeg gezet. Dus ik heb helemaal niks met, met schieten en met die, helemaal niks heb ik ermee. En dan, dan zie ik dat, ik vind, voel je je daar dan thuis? Dus, uh, je wordt wel gewaardeerd door die mensen die langs de kant staan te applaudisseren. Ja. Maar die komen ook een beetje voor sensatie. Die willen ook die trucs van je zien en die willen ook uh, die wapens van je graag bekijken. Ja, ja, wat is er nou oprecht? Op wat is er nou echt? Dat ja, vraag ik ben altijd wel. Je hebt dan echt een goede inborst, hè? Ja, ja ik weet ik betwijfel dat allemaal wel zo echt is wat daar gebeurt. allemaal. Maar... We moeten ze hier gewoon niet vergeten, ze doen toch goede dingen. Uh, het is de zaterdagmorgen. Plaatje van Semisonic. Hier. Chemistry. Just. bij chemistry. Oh ja. Oeh, dat voel ik, dat gaat de chemistry. Het magische gevoel van links naar rechts. En de vonk is overgesprongen en uh, dat, ja, dat was de chemistry van de semi Sonic. En uh, het is toepelkleefd op de radio. Goedemorgen, hij nou Sprekt je wel Nederlands? Uh, het is ook een beetje vaag als Goedemorgen, maar. Ja, iets van Goedemorgen. Is, toch geen is dat dan een uit cliënt van jou? Nou, ik weet het niet. Nou, zeg. <lacht> dus voor mij was het, was het geen Nederlander die uitkering hebben. Want dat is tegenwoordig afgelopen, hè? Als je ja. geen goed Nederlands spreker dus ja, dan is uitkering meteen klaar, het het klaar. ook. Wegwijzen. Wat een maatregelen. Wat geniaal bedacht. Ja, hoe wordt de word uitwerking daarvan? Daar ben ik al echt nieuwsgierig naar. Ja, nog meer overvallen. Nee, zonder gekheid. Deze man is natuurlijk... Dat is de, de, de grotman die vorige week natuurlijk vrijgekomen is... waar oh. ze met zeg maar naar gezocht hebben. Dat was een heel goed doel om mensen al die grot uit te krijgen. En ik ben, ben benieuwd of al die 700 man nu ook al die grot alweer uit zijn. Ja, nou, die dat, zitten klem hier en daar. Die zitten wel een beetje klem. Dat, ja, dat, dat, verhongeren en zo. dat spreekt natuurlijk altijd tot verbeelding wil ja, willen graag in het kleinste gaatje kruipen. En dat hebben ze met z'n allen ook gedaan. Het ook ja, deze precies. Ja. Het uh, was een heel alert meisje die heeft ervoor gezorgd... dat haar oppas niet zomaar wegkwam met een rare overval. Nee. Want tijdens de oppasavond, ze was zelf vier... stond er ineens twee gewapende mannen in het huis... van de kleine Abby. En ze, dacht, en ze hadden de iPad de Wii en de Xbox meegenomen. Ja, en dat moet je natuurlijk niet doen. Hè? Nee. En de oppas verklaarde later dat ze de man niet kende... maar dat een van hen wel erg leek op de buurman van het gezin... een Afro-Amerikaanse man... De buurman werd gelijk in de boeien geslagen en urenlang verhoord, maar hij ontkende alles. En toen bemoeide Abby zich met het verhaal. Ze zegt, het waren helemaal geen donkere mannen, ze waren blank. En daarna heeft de, de politie, de babyzitter, weer ondervraagd en die begon te huilen. En bekende dat zij de hele inbruik in scène had gezet. En de oppas had haar vriendje gevraagd om overval te plegen. En uh, nou ja, het meisje van vier heeft hem al zijn spulletjes terug. Ongelooflijk. Ja, dat zie je maar. Hè? Wat een En dan gaan ze juist creativiteit. Een donker iemand weer een schuld geven. En gelijk uh, geloven ze dat ook, hè? Ja, dat, dat zit er toch nog altijd weer in. Het een of meer is het toch wel lastig om het eruit vandaan uh, te... Nee, nee, ik zou niet meteen schieten. Slaan, dat zou ik eerder doen. Goed, laatste plaatje voor voor. Tien uur straks is het in een goede morgen zandvoort natuurlijk. De lijnen zijn alweer oké okay bevonden. hebben nog hebben Neon Trees. Een Sleeping with a Friend. This is trouble Yeah, this is trouble Neon Trees. Animal was, jawel, de hit van vorig jaar. En dit is uh, de nieuwe zinger die hij namelijk Sleeping Widow Friend. Ja, met een vriend slapen kan best wel gezellig zijn. Ja, toch? Ja. ja hier is, uh, het bewijs is ook geleverd. Er stond een uh, artikel in de Spits. dat de uh, One-Night-stand goed is voor je. Want lange tijd dachten ze dat het slecht was voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Maar nieuw onderzoek bewijst het tegendeel. Seks met iemand die niet je vaste partner is, kan er juist voor zorgen dat je lekkerder in je vel zit. En het uh, bleek dus ook dat ze studenten waren gevraagd om twaalf weken lang een dagboek bij te houden en op te schrijven hoe ze zich voelden na een one-night stand. En opvallend genoeg bleek ook dat vrouwen net zoveel genieten van een eenmalige seksbeurt als mannen. Maar ik denk dat het ook het kan goed zijn voor je zelfvertrouwen. ook wel, denk ik. Ja, natuurlijk. Maar ja, als ze daarna dan nooit meer bellen, <lacht> hè, dan, dan is het een geest weer een deukje. Maar ja, ja nou, het okay. is een beetje moeilijk allemaal. Nee, nee, joh. Het, het kan toch gewoon een boost geven? Ik bedoel, je, je, je bepaalde patronen zit je aan vast. Zit je denkt, oh ja, jij doet dat en doe ik dat. En nou, oh, dan komt daar seks uit. Op een gegeven moment weet je dat. Ja. Hè, dat je denkt, jij doet het, oh, dat wordt straks seks. Weet je wel. Ja, ja, ja, het is ja, ja, zo ja, ja. voorspelbaar. Dat is hè, spannend, hè? En als je het met iemand anders doet, dan moet je er natuurlijk wel afspraak over maken. Hè? Dat het niet wekelijks gaat gebeuren. Ja, dat... want anders heb je weer een relatie. Dan heb je een relatie. Hè. <laughs> dat is ook weer niet bedoeling. Het moet wel uh, quasi-spontaan. En ja, dan geef je denken, hele de telefoon gaat. Dat je denkt, hé, hey, zou dat die ene kunnen? Dat is die ene, want die belt op vaste tijdstip om dan spontaan eens iets anders te doen. Dat wordt dan ook weer niet spontaan. Ja. ja. Dat is wel weer wel lastig, natuurlijk. Nou, dit was Stoepel de Radio. Vandaag een beetje zonder Marcus. We gaan nog wel uitzoeken waar hij rondhangt. Hij heeft nog ja. niet gereageerd op onze oproepen. Dus, uh, nee. Wel, ja, nou, ja. Dus, en niet naar Boston gaan want daar loopt een serie kietelaar rond. Dus dat is wel ook wel heel spannend. Dat, uh, klinkt ook wel spannend. Je hebt uh, op het laatste moment nog even uh, uh, inspirerende toe. berichten. nog. Ja, leuk hè. Ja. Straks op nog Goedemorgen, ah. Zandvoort. En, uh, en uh, volgende week zijn we er weer. En, uh, en volgende week zijn we weer. Prettig weekend. Fijn weekend. Hoi, hoi.